Clemens Peters met het NOS-journaal. In veel Franse steden zijn mensen vandaag massaal de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de pensioenhervormingen. De Franse regering wil onder meer de pensioenleeftijd verhogen... van 62 naar 64 jaar. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken... waren er in het hele land ruim 1,1 miljoen demonstranten op de been. De vakbonden spreken van het dubbele... Het ministerie van Onderwijs zegt dat 30 tot 40 procent van de leraren vandaag staakten. In Parijs werden zeker 20 mensen gearresteerd. Ook in Lyon en Rennes waren confrontaties met de politie. En door de stakingen was het openbaar vervoer ernstig ontregeld. Het Marokkaanse gerechtshof heeft twee Nederlanders veroordeeld tot de doodstraf... voor een vergismoord in een café in Marrakesh in november 2017. Het tweetel was volgens de Marokkaanse politie ingehuurd... om een vijand van Ridouan Taghi te liquideren. In plaats daarvan schoten ze een ander dood, de zoon van een Marokkaanse rechter. De aanslagplegers werden kort daarna gearresteerd. De twee mannen waren in 2019 ook al door de rechtbank tot de doodstraf veroordeeld... en dat vonnis is nu bekrachtigd. In Marokko wordt de doodstraf wel opgelegd, maar sinds 1993 niet voltrokken. De nieuwe Duitse defensieminister Pistorius wil de troepen in zijn land versterken, zodat ze in tijden van oorlog goed hun werk kunnen doen. In zijn eerste toespraak als minister zei hij dat Duitsland Oekraïne moet blijven steunen, ook met materieel. Het land staat momenteel onder grote druk om Leopard-gevechtstanks te leveren aan Oekraïne. En Duitsland moet ook toestemming geven aan andere landen om deze Duitse tanks te sturen. Maar het land zegt daartoe nog geen verzoeken gehad te hebben. Morgen komt Pistorius samen met de defensieministers van de NAVO-landen om de wapenleveranties te bespreken. Het weer. Vanavond kans op enkele natte sneeuwbuien. Vannacht meest droog, met een gaatje vorst en kans op gladheid. Morgenochtend volgt vanuit het noordwesten een nieuw buiengebied met landinwaarts natte sneeuw. In de zuidoostelijke helft van het land blijft die sneeuw mogelijk ook even liggen. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de ANWB. Nog twee files te melden in de provincie Noord-Holland. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt de Nieuwe Meer Hier 10 minuten extra reistijd en een file van 2 kilometer. En de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Oostdorp en knooppunt Amstel 10 minuten vertraging en een file van 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Day the same routine She's stuck in her life that just feels ja de kop is er weer af want uh, deze jongens zijn ook geen onbekenden de Cruise en de Dukes of Harlem want uh, ja kom maar deze kant op hoor want uh, we gaan zo uh, kletsen um, en deze jongens uh, die hebben hun nieuwe single uitgebracht uh, en daarbij ook zij hebben een Rob Award verleden want ze hebben het afgelopen jaar hebben ze meegedaan uh, want tegenwoordig uh, zijn hier op agda uh, voor ons. Uh, allemaal in een krap tijdsbestek van uh, ongeveer een, uh, nou wat zal het zijn, vier weken tijd. En dan wordt de hele Rob agda uh, cyclus er even doorheen gejast. En als we het dan toch hebben over de Rob agda woord. Mooi bruggetje, want uh, zo werkt het dan. Dan uh, kom ik uit uh, bij de gasten van vanavond en het zijn... Weer hiphoppers, want vorige week hadden we er uh, twee. Uh, Marvin Adam en Timmy John uit Zaandam. En nu uh, is dit een, uh, een collectief wat uh, voor een deel ook uit Haarlem komt. En dat uh, speelt dus dan een thuiswedstrijd tijdens de night editie van de RobHak. Dus ze zitten allemaal in stemmen te, te knikken. Waar jullie nou ook uh, van die brave jongens, uh, jongens van Side City, want uh, die zitten in de studio... Waren jullie dat ook? Nou Tom, uh, Tom ik kijk jou ja, toch Tom even bij jou. jou de... Heel lief was ik, Jazeker, wanneer... ja zeker. Dus ergens is het misgegaan. Uh, ja. Ja. Uh, Zijden ze <laughs> tegen jullie toen nee. jullie in de klas zaten, jullie zijn van Galgenrad opgegroeid uh, of niet? GELACH <laughs> <laughs> nou, we hadden het er wel net over dat ik was, uh, ik was de klas uh, clown. Ik was de clown van de Ja? Klas. Ja, ja. Nou. Dus, uh, het begon al slecht. Je, je had een slechte start, ja, euh, ja, slechte start. Dus je stond al op achterstand bij de leraren of wat dan ook. Ja, ja, wat, ja, ja, wat, wat, wat voor trucs haal je uit, Casper? Oh, nee, dat ga, ik, dat ga ik niet meer aan. Nee, maar gewoon een geitje. <laughs> ja, je bijvoorbeeld een, scheet, een scheetse kus of zo bij de bij, bij de. maak je altijd... Uh, Vogelgeluiden van achteruit de klas. Vogelgeluiden. Ja, sterren. Ja, sterren. Sterren. niet door Sterren. So. Ja. Nee. Ja. Ja. Ja. Gaan, we verder, gaan we het verder niet over? Ja. Nee, oké, okay. oké, okay. oké. Okay. Nou, uh, de, andere, de andere twee uh, zitten er ook nog. Sam en Sten. Gezellig. Gezellig. Yo. Yo. <laughs> ja, even uh, jongens, want uh, jullie maken ook onderdeel uit van dit uh, fijne hip-hop collectief. Side City. Ja, als je het zo kan noemen, ja. Hip hop ja. Ja, ja. Um, um, want uh, wow. hoe ben jij erbij uh, gekomen? Ja, nou ja, ik uh, ben een beetje in de hiphop gerold sinds de Amerikanen helemaal underground en uh, duister een uh, beetje trap zijn gaan maken. ja. En, uh, dat inspireerde mij als metalhead wel. En, uh, uiteindelijk, oh, je komt uit uh, de metal scene. Zeker, ja, zeker. Hetzelfde ja. Ja. Ja. als Casper ook uh, uit de metal scene. Dus uh, ja. ja, echt een beetje dat metal proberen te mengen met. <laughs> de duistere kant van metal een beetje te mengen met, met, met hip-hop. En dat mm. samen met Sam uh, kende ik al van school als producer. Dus. Uh, Ah, die ja, heb je ook nodig, hè? Ja, producers? die heb je nodig. Ja. Ja. Ja, zeker. Uh, zeker. Ben jij een uh, producer in de, in de zin van, uh, Sam, uh, als het gaat van de klappen doorgeven, nu moet het uh, zo uh, eruit uh, gevoerd worden? En anders, uh, want uh, anders worden het eindeloze discussies uh, hoe het erop moet komen. Um, nou, ik ben toch wel meer degene die alles componeert. Ja. En ik uh, denk dat het mooie van Side City is dat we allemaal gewoon uh, wat uh, erover hebben te zeggen, ja. van de opname tot uh, afmixen. Cool. Uh, want hoe zijn jullie eigenlijk allemaal bij elkaar uh, gekomen? Tom, kan ik dat van jou vragen? Ja, ja, zeker weten. Pak we de microfoon uh, maar weer ja, een beetje. Want het ja, is ja, leuk. Begon, uh, Vier mensen met drie microfoons, <laughs> dat is uh, net een stoelendans, maar goed. Casper ja. nou, uh, en ik die hadden ooit het idee om hip-hop te gaan maken. Hmm. In de bus naar Dope uh, D.O.D. hadden we dat inderdaad bedacht. Ja. Ja. Ja. Uh, D -D. Uh, aha. Dus het is niet heel ver gekomen in eerste instantie. Het <laughs> ging niet heel goed. Nee. Nice. Uh, ik wilde het altijd wel, hip maken... maar ik had nooit uh, de, de middelen om dat te doen. Lekker bij uh, mij in de slaapkamer. Zeker, toen. bij Stan heb ik nog... Uh, toen <laughs> zijn we begonnen, rap op je, je sok in de slaapkamer. Rap het. op sokken? Ja, bedroom producers. Ja, ja. ja, bedroom producers. En uh, dat sloeg helemaal nergens op. Dat was in eerste instantie Engels. En uh, met stemgeluid en, en accent, dat ging helemaal nergens over. Dus ergens... Uh, oh ja, eerst nog Engels proberen natuurlijk. Ja. Ja. En uh, ondertussen... had Sam een, uh, een oproep geplaatst op Facebook... Wie wil, er, wie wil er muziek maken? En uh, Stan heeft erop gereageerd. Is toen, met Stan, uh, Stan is toen naar Sam gegaan in de studio. Mm. Uh, Engels geprobeerd. Sam die zei al vrij snel dat dit moeten we niet doen. Gewoon lekker Nederlands proberen. Hadden we hadden weer eerst een hard hoofd in. Uh, maar uiteindelijk toch wel doorgezet. Ha, maar de Nederlandstalige hiphop is florerend, heren. Want uh, als ik uh, alleen al kijk wat, uh, wat we hier over... He, ik bedoel, als ik uh, de redacteurspet van 3 voor 12 Noord-Holland opzet... Dan, uh, dan stroomt dat gewoon binnen. En dan blijft het ook stromen. Nou, heel goed. Uh, we hebben hier al uh, diverse hiphoppers gehad. Van Jong Louie, Rens en Crazy. En uh, Marvin Adam, uh, jullie zijn de vierde. Dus het uh, begint al aardig uh, uh, uh, op stomen te komen. En, uh, wat zeg je? Ik zeg dope. Doop, ja. ja, ja Dat is een uh, veelgehoorde uh, term in uh, hiphopkringen. Ja. Dus, uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Um, nou, zal ik, dan ga ik het toch maar even doen. Want ik ga er toch even iets uh, bij pakken. Want uh, dat, dat, ja, dan kan ik het niet laten. Want oh, nee. ik bedoel. Uh, maar een moment, het komt nu. Ja, dat moet dan doen. Doe. Ja, nee, nee. Dit nee, is, is van uh, Rens. Jair hier en oma en Want uh, dat, uh, dat is een. Uh, deze moet ik hebben. Uh, we gaan straks natuurlijk uh, wat van jullie horen. Mm -hmm. Wat moeten we verwachten, een beetje? Dood en verderf. Dood, Dood en verderf. Mooi opgezond. Nou, de zielabsorberende botten van Zuid. <laughs> Zeker. Nou, nee. Dus als ik hier met de nee. rode, rode vloeistof. De, de studio, dan is het gewoon afgelopen. Rode vloeistof is het enige wat we willen zien. Ja. Oh, ja, ja, Groet <laughs> aan de paal. Ja, vloed aan de paal. Ja, nou, nou, nou goed. Ja, juist. Ja, goed. Ja. We gaan het zo meemaken. Eerst nog twee nummers. Dus mensen die boven zitten van de techniek. Die denken, oh, we moeten over twee nummers in actie komen. Dat is ongeveer over een uh, minuut of zes. Dan weten jullie dat alvast. Uh, maar eerst, ik zei het al, Nederop van de bovenste plank, staart van de draak. Hier is, maar hier hebben ze nog zelfs een vierde erbij. Jong Louis hoor je er namelijk ook op. Um, Rens, jij hier en omen En Jong Louis met Voel het Branden. I'm a fusion and tinted ling. Can't eres airs in a bin, a bin. Can't airs in a bin, a bin. Young fruit, she is a bin, a bin. Young fruit, she is a bin, a bin. En dat was eventjes in dat opzicht uh, even een beetje gas uh, terug van uh, het uh, snelle werk van Rens, Jair en Oman Gol Naar nou, Pitu, uh, want die heeft uh, vorige week haar uh, single Devoted uitgebracht. Inmiddels staan uh, de mannen uh, klaar van Side City. En uh, we beginnen met, uh, met meteen ook... Ja, waar uh, de rode vloeistof, uh, waar Sam het net over had, uh, dat uh, gaat toch wel een beetje hier uh, klinken in dit nummer. En dat nummer dat heet Morbide Eenheid. Side City, Shout Shoutout naar iedereen die kijkt. Renko uh, Stefan Miranda. Ik zie jullie. Let's fucking go. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Ja, ja, ja, ja Het water in je gas begint te trillen als ik aankom Ik leef nu al een hele tijd op deze aardbol Ben gekeken van de kant, maar nu is de maat vol Hou je homie maar een check of ik ziet je maat vol Broski, doe nou even kalm Je hele net past in mijn palm Ik ben de grissel, jij de zalm. Ik vreet je op een persje, rest uit met dikke taar Sluit je aan ja, bij deze secte, elke trek, dat is hem zalm De maffia was die ik vertel, sleep je naar de shadow realm Vraag daarom mijn naam en iedereen die ken me wel Lurt, de the tot je je De is verstikt tot je nek afknelt Ik maak je liever weten dat ik je vermoord Verstop me in je muren, laat je denken dat je stemmen hoort Tot de keer een Stop de loop in je mond Geef die kracht al maar een drugs, dat is wat je wilde toch? Wij duren, je rapper wordt altijd hard gewerkt Kom maar mee ondergronds, want daar is het altijd toch. Ik heb alle mainstream rappers verstopt in mijn grot Het staat blauw van de rook en het fokt met je psyche Geen controle over je gezelligheid je, je bent er weg kwijt en de uitgang is verbietig Wil je weg uit de hype? Moet je vechten met de creature altijd met lurch als een aangeboren fietus Hij is real als de woorden die hij pleegt in zijn liedjes Ik ben een stem in zijn hoofd dus ik zie het soms Stem ik toe of ik knagen ik aan zijn kantjes als een virus Diep in die put, diep, diep, en nog eens dieper Meters in de grond met het uitschot en creepers Probeer niet te ontsnappen van met flamen kom je niet gezet is Alsof ik weer de picket van je chick de cellelite Let's fucking go Yo. De prinsen van de onderwereld, mount het op helse paarden Voel het jouw hof naar een aanhelle paarden Vertrappel ze met vurige hoeven des te lijken Die groeven of verbranden brandend vlot op het zwaarne ja. Ga dood, Fuck je longen vol met slijp Tot je terminal je, je bek, bek en hou het als op, op je lijk Gorgel je naar lucht, tot je klodders worden door op duft Stevig knol je bek, dicht, zijn we af van je gezeik en nou het tweede couplet Heb een potje met je vette kop op sterk water gezet library van dikke koppen kan ik met je poren proken op een sokkel steek je hoofd in een boeket Dat noemen ze het kopstuk, maat ik maak je kopstuk Smash je dump, bloody, noem het hoge bloeddruk Holy stories met de kaan, steek je met de vakkelaan Body on herken, maar na dat ik hem uit elkaar ruk Vretende nachtwezens Komen je opeten We zijn de vretende nachtwezen We'll als, je lezen. als het maar duister is en anders niet Stik in je commerciële shit Ga maar rennen als de weer op je hielen zit Liever obscuur dan op de top Schrijf me door tot de zon opkomt Kruip ik terug in mijn We ben, ben diep in de grond verstopt. Je shit is enger als je niet kan weten wat het is dan Spreek me na maar die keer uit de stad En in de duisternis En ik sta terug Harlem het gebied van de mug Kijk maar vaak over je schouders Heel mijn klik is hier berucht Necro-mensen kruip het uit de kriften Bin een gevaar voor iedereen Ze noemen mij me de schroppe strikken Boy, ik proef je angst, dus ga maar op je knieën binnen Zet het wapen op je hoofd en pull de fucking trigger Deze tekst naar onaanspellend, tot zich gedreven kennis Wordt gemarteld in mijn mind en mijn sanity is de sheriff Neem een pof, ga naar de sterren, zorg de longen, de kwelling Ga sowieso op jonge leeftijd dood, dat is mijn voorspelling De vreedzende nachtwezens, komen we je opeten We zijn de in de nachtwezens, dan moet je wegwezen Yeah, Side City, man. Check it out. Side City, man. Yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wow. Uh, het, uh, de studio, Marcus, staat volgens mij een beetje te trillen op de grondvesten, denk ik. Ze zullen dit uh, lang horen in de uh, Tolweg en omgeving... En dan uh, zijn er altijd nog mensen die bezwaren maken tegen het uh, circuit vanwege het geluid. Nou, ik denk dat er hier nog uh, wel een schepje bovenop uh, is gedaan. Um, goed, uh, wat dat er gaat, uh, we gaan straks uh, over, nou, laten we zeggen over een kwartier, gaan we ze nog een keer horen met uh, nog eens twee nummers. Uh, dat alles uh, zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook nog allerlei andere dingen die we nog uh, hier tussendoor nog even willen laten horen. En dit is weer even op adem komen. Want het is namelijk een ballad. Americana Jasper Schalks. The Ballad of Lisa Marie Montgomery. Before her first day evil started slumbering. When God turned a blind eye on that girl. Her mother kept on drinking while expecting daddy left when she came in this world Her mama could not deal with little children Beating Lisa with whatever she could find She killed her dog in front of Lisa's eyes Lisa Marie Montgomery. A little mercy for Lisa Marie Montgomery. Her mother got a boyfriend called Jack Kleiner. He was more of a monster than. girl in a room built in his trailer, while her mother quietly played pretend, Lisa Marie Montgomery, a little mercy for her stepbrother as well, got from the same cloth as mean old Kleiner, he never missed a chance to raise some help, Lisa Marie Montgomery. I'm a Satisfy its bloodthirst, and the judge did firmly feel it. Deze Max Palman met een eigen opname. Want uh, we hebben hem hier uh, gehad op uh, 24 november 2022. Ook in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Dat uh, moet ik er even bij uh, vertellen. En uh, deze Max Palman is ook dit weekend uh, te zien in onder meer De Drie Gezusters. En in Café Buckshot. Daar speelt hij uh, samen bijvoorbeeld met Kalidus. Uh, en uh, Groningen zijn band. En uh, ook hij is dus op Eurosonic Noordenslag uh, te vinden. En deze single die komt morgen uit. Dit uh, is dus onze eigen opname, maar er komt dus een, uh, een singleversie van Dance with the Devil. Um, daarvoor hoorde je trouwens Jasper Schalks en The Ballad of Lisa Marie Montgomery. Het is alle twee Amerikanen, dus ik denk ja, dat uh, doen we dan maar ook gewoon bij elkaar. Um, nog twee nummers uh, laten we nog even horen. En dat uh, weten de heren dan boven dat ze dan weer in actie moeten komen. Uh, deze dame is morgen te zien in het boring, of op het Boring Festival. Want ook Haarlem organiseert er weer eentje. Uh, boring Festival is een soort multidisciplinaire um, ja, festival. Waarbij bijvoorbeeld de muziek te vinden is in de musea. En bijvoorbeeld ja, kunstwerken in popzalen. Dat is eigenlijk allemaal bedoeld om uh, mensen wat dichter... ...bij elkaar te brengen op verschillende terreinen. En daar is dat Booring Festival voor bedoeld. En Pien, niet die Pien die wij hebben gehad in december. Uh, dit is Pien Breusma, want uh, zij komt oorspronkelijk uit Friesland. Uh, die woont tegenwoordig in Amsterdam. Daar woont ze al geruime tijd. En sterker nog, ze heeft ook nog eens een keer een fotoshoot gedaan... ...hier in het uh, Zandvoortse. Dus wat dat er gaat, uh, helemaal leuk. En nu heeft ze bedacht om ook iets te doen in haar eigen taal. Dunsje met mij. Dat is een nummer uit 2022 alweer. Dunsje met mij, dunsje met mij. Dunsje met mij. Ik zweer te veel met wat ik zeer maak. Trof. Die van de hei, een jip, mij hei, zeg en mijn lippen verloren in de nacht. Het is weer mien het die houdt mij om, want know is liep De, de jongens, maar dan moeten natuurlijk ook de techneuten zo uh, deze kant op komen. Even naar achteren roepen dat uh, Markers van Dam weer deze richting op moeten komen. Want ja, uh, ja, ja, ja we, we gaan weer beginnen. De, de deur is, de plank is in het uh, gat uh, gesprongen. Nou ben ik alleen heel uh, nieuwsgierig naar uh, wat, ze, wat ze gaan doen. Uh, want ik heb uh, niet het uh, lijstje 1, 2, 3 paraat. Uh, de twee uh, nummers uh, die nu zo dadelijk uh, gaan komen. Dus dat horen we dan nu uh, van, uh, van hen zelf. Uh, Allemaal Side City. Willen jullie nog wel eventjes uh, vertellen met wat, uh, wat jullie uh, gaan doen uh, in dit uh, blok? Ja? Het is uh, Strooptocht. Strooptocht, dat is de eerste in die dat is niet waar, dit is Rooftocht. Uh, Oké, okay. nou, laat maar horen. Dame. This horribly face stares down at you. It's the last thing you see before Z. terug op graad Kom eens kijken wat we opkoken Vies uit de grond opgedoken Uit de negende de laag van de hel Zijn we vrijgebroken Peuken door met een hamer op je slagader Voor de harste toortje Teken bij buiten de kader. Vind je onze shit nu raar? Het wordt alleen maar raarder Dat de met de creature land Gaan wij van naar de aarde Battle met het beest als je sterft Naden in je feest ben je pinnet Neem je dan zo'n whizzly, red, red, Geen weer dood, nee nee bro man Sprik de potten van je benen met de potten steen Je schenen ligt de tweeën met je prezen over de stoepstenen Gewreven in je torso, een brandgat in de vorm van ja, een vuist Over je, je ziel zee, aan de, de zij die zwaar, daar heeft je nieuwe huis Brof, binnen de hoek als een Stroop toch, zie hoe ik uit de rol kom. Roof toch één schot in je hoofd, joch Stroop toch, jouw kop is de toch Roof toch binnen de hoek als een smokebom Stroop toch, zie hoe ik uit de rol kom. Roof toch één schot in je hoofd, joch Stroop toch, jouw kop is de toch Ik hou rappers in een hok. Kijen pas de stroomstok. Dit is boosvocht. draai door als een draaikok Koon pas respect. Je poot in je graf rolt Of je kop rolt Als ik slechts met een tol Met de slager van de lage landen wordt de sfeer gespannen. Als je achterbanden, hoor die rappertjes, dan klappen tanden. We klappen tanden, hoor die kiezen vallen. Er is niks veranderd. Nederlandse wereld hoeden lopen komen slachten. Lurts en kan komen never nooit. kalm als je shit infecteert. Dat zijn geperforeerde taar. Jullie moesten even wachten. Maar de hive is back. Pritten bij de handen. Trappen al die kankerrappers in de grachten. Poel de trigger en de in cells als een vluchtje. Zelfs als er niet uitgeflecht. Zeker als ik stip, ben je zo gemurderd? Voetjes van de vloer, drop de kruk onder de je weg. zo toch, boze rap, paas me nu die body back Roost toch in de hoek als een smokebomb See yeah. you here at the rope. Roof tocht, ain't shot in your hoofd, joh. Roof tocht, your kop is the roost. Roof tocht in the hoek as a smoke bomb. Roof tocht, see you here at the rope. Roof tocht, ain't shot in your hoofd, Joch. Roof tocht, your kop is the roost. Oh shit, eh? Hey. This is the gold line. 0900 gold line. Bel the shit. 9 februari, Rotlack wordt wees tot bij de goat, en als dat naar de dood, zie ik hoe je body dropt als je mijn shit roept Mijn bitch is net een diemen als mijn dick joke, net een steekhoop Spuur gif op de gameroop, drommen in een vage vuur, word ik game met de inferno Ja, straks ga ik necro, neem ik alles met me mee, ga we chillen in de vleeshoog Meet me in the hive, and the place is about to go down Kom we binnen net als een ghost, met een niet aan, daar doen we niet aan en hunting je down, respect the fucking blade is a space On the city in je brain, but you levitate, klart ik in je net een steak Laat je rips over voor de motherfucking beast in mijn dreams, top 38 Hey shout-out Yes, shout-out aan Risco, let's fucking go Mijn ziel mijn body verlaten Verkocht aan de devil, maar nog steeds op aarde Fuck boy, nu wordt het gevaarlijk kan het niet verklaren, geen bewaren Mooi ik gooi in het eten Never vergeven en never vergeten Fuck met de muggen, nu word je gebeten FTP, triple six, chillen met zeten Sex, triple six, sex, six. Met een boek, desk, in en een en kies ik Ga ik die. ik Side city voor de vol. Zo, Side city, check it out. Side city. Ja, ja, ja, ja, ja, Dat waren ze weer. We krijgen straks nog in het volgende uur... ...nog twee nummers van deze fijn viertal. Van het fijne viertal. Maar we hebben natuurlijk ook nog materiaal... ...wat we willen laten horen. Eén daarvan is Eye Closer. Voordat ik dat eventjes... ...moet ik even nog wat, wat recht zetten. Want daarvoor, voordat hier het... ...het collectief Side City aan het werken hebben... ...heb ik ook nog iets gedraaid. Dat was van Marathon. Ze komen uit Amsterdam... En uh, als je goed uh, luistert, dan zit er toch iets uh, van een beetje Clash-stijl uh, uh, in. Uh, het lijkt wel of uh, Joe Sturmer uh, nog uh, weer helemaal uh, teruggekomen uh, is. En het leuke daaraan was uh, dat ze afgelopen zaterdag bij collega Willem de Waard van uh, Zwaardvis bij Radio Capella in de uitzendingen zijn geweest. Tenminste, Kai Koopmans. Nou, die kennen we, want die is hier ook twee keer zelf uh, geweest onder zijn eigen naam. Uh, maar tegenwoordig uh, maakt hij ook uh, deel uit uh, van Marathon. Uh, mosquito fly, Flies. Uh, nu weer even naar de actualiteit. Want uh, ook Alkmaar is behoorlijk actief. Eye Closer is een van die bands die daar vandaan komt. En uh, afgelopen maand hebben ze een, uh, een single uitgebracht. En dat is het uh, nummer wat je nu hoort hier is Say It Again. Who are you to tell me how to live my life? Keep me safe from the things to Ja, My um, Closer was dat met uh, Say It Again. Um, toch eventjes nog terugkomend op het uh, verhaal van vandaag. Want als we uh, goed luisteren... dan kom je eigenlijk ook wel een beetje de stijl van deze gasten tegen: Steenkoud en Maffiva...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 Steenkoud en uh, Maffiva. Daarvoor hoorde je trouwens I Closer met uh, Say It Again. Um, we schieten al aardig op uh, in dit uh, programma. We hebben straks uh, nog een uur uh, met uh, deze. Uh, ja, min of meer. Uh, zaken die uit uh, Noord-Holland komen. Hoewel dit alweer een tijdje terug was. Ik denk dat het zo'n beetje oktober. Uh, misschien zelfs daarvoor nog. Zelfs september. Uh, want uh, dat was in aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal. Wat we. De afgelopen maand hebben we mee kunnen maken. November en december stonden daar een beetje in het teken van het WK-voetbal. En daar hadden de jongens van Steenkout toch wel hun eigen ideeën over. En daar hadden ze dus een mooi nummer op gemaakt. Um, afgelopen um, maandag kreeg ik nog even een bericht van collega Roy de Smet. Die op maandagavond altijd zit. En die zei, ja, Josephine Odiel... Dat is toch een van de betere singles van het jaar. Tenminste, nou weet ik niet welke single die bedoelt. Maar ik zit toch, denk ik, en geneigd om te zeggen... dit nummer, die hoort tot aan het nieuws van 9 uur, is saai.